Goedemorgen, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In verschillende steden in Oekraïne is gisteravond en vannacht het luchtalarm afgegaan. Bij een aanval van Russische raketten in de buurt van de stad Dnipro is een meisje van twee om het leven gekomen. En zeker 22 mensen raakten gewond... Rusland zegt dat ze een drone hebben neergeschoten die boven de Krim vloog. In de laatste tijd worden er steeds vaker drones uit de lucht geschoten boven Rusland, zegt deze kenner. Er zijn volgens Moskou acht drones afgeschoten, volgens onafhankelijk journalisten 25 drones. Die zijn gericht op het zuidwesten van uh, Moskou en daar zijn er ook drie neergekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het nieuws over de drone. De brandweer in Amsterdam is tot diep vannacht bezig geweest met het blussen van een grote brand bij een appartementencomplex. Het vuur verspreidde zich supersnel door het pand en hoe de brand is ontstaan, dat weet de brandweer nog niet helemaal. Wat in ieder geval vrij zeker is, is dat hij hier in ieder geval heel fors zich ontwikkeld heeft via het dak uh, en ook via de muren uiteindelijk. Uh, ja, dat maakt het uh, tezamen gewoon een hele complexe brand. Meer dan 100 Amsterdammers konden vannacht niet thuis slapen. Drie bewoners hebben rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. In Canada zijn vier kinderen om het leven gekomen tijdens het vissen. Ze deden dat s avonds met netten aan de kant van een rivier toen ze werden verrast door het opkomende water. Ze werden meegesleurd en hebben dat dus niet overleefd. De kinderen waren allemaal ouder dan tien, zeggen de hulpdiensten daar. PSV is hard op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Ruud van Nistelrooy stapte eerder deze week op als coach. En volgens tijdschrift Voetbal International maakt Peter Bos nu grote kans om zijn stoeltje over te nemen. Als trainer was Bos eerder actief bij onder meer Heracles, Almelo, Vitesse en Ajax. Heb ik nog het weer voor je. Vandaag is het vooral zonnig. In het noorden is er af en toe bewolking. Het blijft de hele dag droog met een graadje of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Un caprichoso pintel Que solo quiere pintar El color en tus ojos vean Y cuando el día está gris, Con tu sonrisa me olvido Si el sol Vengen pas aan. terug bij het tweede uur van uh, ZFM Jazz. Een uh, bijzondere uitzending vandaag met twee gasten in de studio. Twee muzikale talenten uit uh, Haarlem. De Broeders uh, Belleman Jonas en uh, Wout. Uh, Eén uh, speelt de trompet en zingt. En de ander speelt de uh, gitaar. Je hebt het de eerste uur al veel over gehoord. We praten het tweede uur gewoon lekker uh, verder en draaien. Onderwijl uh, ja, lekker Nederlandse uh, de jazz of jazz gemaakt... Uh, door muzikanten woonachtig in uh, Nederland. En de uh, eerste waarmee we mee begonnen was uh, Bernhard van Rossum uh, Flamengo uh, Big Band. Uh, Jonas, jij zei, je kent ook uh, Bernhard als ik het goed heb. Yes, Bernhard geeft les op de uh, um, talentopleiding maar ik zit op het concertoor in. Dus ik heb uh, meerdere malen les gehad van hem. Hij uh, heeft de Big Band gegeven bij ons... Maar ja, wij waren natuurlijk geen Flamingo Big Band. Uh, en hij heeft me vaak uh, combo les gegeven. Dus ik ken hem wel, ja. Ja, en uh, ja, dit is dan uh, niet pure jazz in de zin van, uh, weet je wel, de mainstream traditionele jazz. Uh, jullie als duo uh, baseren jullie wel een beetje op de, ja. de traditionele ja, nou. jazz, zegt de Louis Armstrong. Uh, maar... Uh, kijken jullie ook naar modernere dingen? Uh, nou ja, uh, Woutje, je uh, bent de popliefhebber, dus yeah. denken jullie ook in de toekomst als duo ook die kant een beetje meer op te gaan of, of, of juist niet, of we gaan combineren of wat, wat zijn jullie plannen daarin? Nou uh, ja, als duo weet ik niet of we meer experimentele jazz gaan doen. Ik weet in ieder geval dat ik zelf, hou daar veel meer van. En ik ga denk ik ook wel pop-constorium doen en niet jazz-constorium. Mm -hmm. um, want er is nog ontzettend veel te leren voor mij in de jazz. Dus als ik jazz ga studeren, dan weet ik exact wat ik moet leren. En dan kan ik dat eens goed zelf gaan leren. Daar heb ik geen ja. docent voor nodig, <laughs> dus, um, dus ja, dan denk Laat ik. Laat ze maar niet horen, die docenten. Ja. Ja. <laughs> nee, maar ja, als die docenten mij gaan vertellen hoe ik moet gaan begeleiden, dan weet ik, ja, ik weet zelf ook wel dat ik aan begeleiden moet werken. Dus ja, zo. Maar um, ja, ik wil meer een beetje de fusion kant op. En dat is niet als duo. Want dus, ja, je kan wel met z'n tweeën fusion duo doen. Maar het wordt wel ingewikkeld denk ik. Maar ik denk, als duo gaan we, blijven we meer in de traditionele jazz. Ja, zeker weten. Het is ook makkelijker bereikbaar. Dat als je het als duo bent, dan heb je gewoon veel meer... Uh, um, is het ook veel makkelijker om de traditionele jazz te maken dan met fusion. Ja. Wanneer je bijvoorbeeld... Um, een drummer hebt die alle kanten opgaat. Als ja, een, een pianist die gewoon in twaalf toons loopt te spelen en een bassist die uh, in twaalf loopt te spelen, dan, is het, dan begint het gek ja, moderne. Dan kan je worden, allemaal, maar dat kan allemaal nee. pedalen aanzetten op je gitaar en zo, maar ja, met z'n tweeën wordt het heel lastig. Ja, dat wordt de druk ja. dan misschien. Ja. <coughs> een druk geluid, zeg maar. Ja. Ja, en het wordt ook niet, <coughs> een soort, het wordt heel lastig om te begeleiden in een fusion manier voor Jonas. Ja. En in je interviews spelen kan natuurlijk ook, maar dat wordt al helemaal lastig. Dus ja. Maar goed, jullie hebben wel een open blik, zeg maar. Je had het net in de, tijdens het nieuws over het feit dat je gisteren, ongeveer gisteren, naar Han Benink bent geweest. Ja. Dat is toch ja, een heel ander soort jazz over het algemeen wat hij speelt. Yes. Uh, dus hoe, ga je vaak naar concerten of wat, wat kijk je zelf allemaal, ik, uh, bezoek jezelf? Ik uh, vind het heel vet om naar concerten te gaan, van mensen die ik heel goed vind. Dus ik heb altijd een open oog, ik ben altijd goed aan het opletten... En mijn ouders, eigenlijk vooral van mijn moeder, die is heel scherp daarin. Ja. <laughs> Meteen als iemand speelt volgend jaar in maart, op weet ik veel. Die kent ook iedereen. Ja, die kent iedereen ook. Ze dus speelt zelf niet meer. Ze nee, speelde een beetje van vroeger, maar... Maar um, dus voor de rest, ja, ik inderdaad het concert van Han Benning was hartstikke goed. was met Ray Anderson, ja. die ja. trombonist. En het was wel behoorlijk experimenteel ook. Het waren allemaal eigen composities, maar het waren gewoon allemaal hele oude gasten. En zie je jezelf ook uh, spelen in zeg, een grote orkest? Zoals een Millennium Jazz Orchestra of zo'n big, big Band ja, of nou, een Metropool Orkest? Het, het ding een... is, ik had, um, laatst had ik het erover toen had ik les van uh, Erik Veldkamp. Hmm. Uh, dat is uh, hoofd van de trompetsectie in Amsterdam. Ik weet niet of je die kent, maar... Ja, nou, alleen ik um, nou. ja. En hij speelt voornamelijk in Big Band. En we hadden het over uh, de kunst van het blad lezen. Ja. Dat ik uh, hele goede oren heb. Maar als ik iets voor mijn neus krijg... en ik moet in één keer wegspelen... zonder dat er een fout in zit... dan uh, kan ik af en toe... maar um, daar hoort het over... over dat het wel... Uh, een soort van vaste baan is... als je in een orkest speelt. Ja. Als je in een, bijvoorbeeld een Metropoolorkest speelt... dan kan dat gewoon gezien worden als een... Ja, dan heb je, dan heb je een, gewoon zeg maar, ja. een vast inkomen. Moet ja, is een je bestaan natuurlijk. Ja, ja. Precies, dus dan is het wel een stuk makkelijker ook. Maar ik zou het wel um, willen... alleen ook jammer vinden. Ja. Omdat ik het toch um, Eigenlijk het leuke vind ik toch wel... om een soort van kunst te maken ja, op het moment. En, en, en je, nou je eigen, eigen ding te doen. Is, ja. Dat weet ja. ik niet. Maar om de vrijheid die je hebt om alles te doen wat je wilt. Ja. En elk rippen te maken wat je wilt. En elke noot te spelen die je ja. door je improvisatie. Alle hebt. geluiden. Alle geluiden. De vrijheid die je hebt om dat allemaal te doen vind ik geweldig. Wat je dan allemaal kan doen. Omdat ik zoveel ideeën heb in mijn hoofd die ik wil kwijtbrengen. Ja. Ja. En dan zou ik het dus wel jammer vinden. Als ik... Ook al is het nog steeds jazz, ja. als alles gewoon al op, op een papier staat dat ik moet gaan spelen, ja, ja, is het namelijk ja. eigenlijk geen improvisatie meer. Nee, die kan dat wel wel voorstellen. Maar ik ga er toch iets van draaien van de ja, Kerst, is die, ja. het metropolitair. Ja, dat is geweldig. We ja, hebben ja. ook uh, net een nieuw album, dus uh, hier komt-ie. Het nummer heet The uh, Big Night. Boom. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz. Live vanuit de studio in Zandvoort. Prachtige dag vandaag. En geweldige muziek. En geweldige gasten in de studio. Wout en Jonas Belleman. Ja, we hadden het net even tijdens het muziek draaien over wat. wat, wat waar je zelf naar luistert. En daarvoor hadden we het over het Metropool Orkest. Dus dat was het eerste uh, nummertje wat uh, gedraaid werd net... van uh, Vince Mendoza's uh, album met het metropoolorkest Net uitgekomen, of ja, een paar maanden geloof ik. Uh, dat heette Olympians. Uh, en het nummertje was uh, Big Night. En in dat... Uh, uh, Metropoolorkest zit al heel lang uh, Peter uh, Thiehuis. En dat was het, het tweede stuk wat je hoorde heel af en toe. maakt hij zelf een uh, album, die Peter uh, Thiehuis. Uh, Boost the Beat uh, heette dat uh, nummer. Een soort fusion-achtige, uh, uh, funky uh, nummer van Peter Tierhuis. Uh, bijgestaan onder meer door Theo de Jonge op bas, uh, Jasper van Hulten op uh, drums... en uh, Martin van Donk op uh, percussie. Uh, en het nummertje heet, uh, ja, heet ook uh, Boost the Beat, geloof ik. Uh, van het album Heart in Mind. Ja, niet, uh, ja dat is juist. Ja, uh, ja jongens. Uh, jullie zijn nog steeds uh, hier... Um ja, hoe uh, uh, kijken jullie verder naar de, naar de toekomst? Jullie hebben het net gehad. Ja, liever niet uh, misschien in een grote orkest. Uh, maar je moet je school nog afmaken. Uh, zien jullie zelf wel uh, als uh, professionele muzikanten in de toekomst? Of wat, wat zijn jullie gedacht? Ja. Hebben jullie daar al gedacht over? Ja, ik heb er zeker wel gedacht over. Ik vind het namelijk uh, heel erg leuk. Kijk, het ding is, als het schoolvakantie is... Uh -huh. dan uh, heb ik dus geen school. En dan ben ik de hele dag aan de muziek ja, maken. Geweldig. En dan uh, heb ik heel vaak in de avond allemaal jam sessies. En heel vaak ook na school. Ik ga naar, denk ik, inmiddels twee of drie jam sessies in de week. Um, heel vaak ben ik dus ook gewoon tot laat weg. Dus ik leef eigenlijk al het leven wat ik ga leiden. Nee. Uh, behalve idee. zonder school. Ja, ja, ja, ja, dus zeg maar, het ding is, ik weet, dat, ik weet hoe mijn leven eruit gaat zien als school er niet meer wow. is. Namelijk heel veel <laughs> muziek. Nou, ik denk dat je wel meer dan twee of drie keer per week moet gaan spelen, denk ik. Ja, maar ah, dan nee. zeg maar nog meer. Dus inderdaad. Ja, maar <laughs> zie je dat gedoe eromheen, zeg maar? Het boeken en het regelen. Je moet natuurlijk, het is niet leuk ja, muziek nu maken. Maar zijn we zijn ook heel veel bezig zeg, met het uh, regelen van optredens. Ja, en ik ja. vind het ook best wel leuk eigenlijk. Gek genoeg vind ik het best wel leuk om achter mijn computer ja? allemaal plekken te gaan mailen en zeg maar dat te regelen. Vind ik best wel leuk. Niet dat ik dat wil gaan doen in plaats van muziek maken, maar zeg maar, ja, ik vind het niet zo erg en ik weet dat dat erbij hoort. Mm -hmm. dus ja. Ja, maar ik vind het. Ik weet wel zeker dat ik later absoluut. Uh Absoluut. Wat, wat zijn jullie andere de muziek? Uh, jullie interesses, zeg maar, jullie hobby's. Of uh, sporten jullie nog iets? Als je vijf ja. uur per dag muziek maakt en <laughs> zes uur per dag op school zit. Ja. En je moet ook nog eens leren voor school en je hebt ook een sociaal leven, dan ga je niet meer doen aan sport. <laughs> maar nee. heb, je, heb je ook iets periodisch? je had het over vakanties, dat je denkt. Nou, ik heb wel even genoeg van die gitaar, en nee, kompet, nee, die nooit, gooi ik nooit, in de koffie. Nooit nooit en, nooit. Weg, nooit, weet. nooit, nooit nee. Maar het is ook wel eens. Ik heb ook wel eens dagen gehad dat ik uh, wel heel even denk van... ach oh god, ik ben echt heel moe. Ik kan echt even in, niet meer... of ik heb echt even geen zin. En dat ik dan toch wel die gedachte had van... oké, okay, maar ik doe het gewoon toch. Weet je wel? Want ik wil toch wel gewoon heel graag... heb ik die ambitie om ja. heel erg goed te worden. Ja. En als ik uh, één keer een dag heb waarop ik denk... Hm, ik voel me niet zo goed... laat ik dan maar niet gaan studeren vandaag... dan gaat die dag vaker komen. Dus, <laughs> Klopt, dat, denk, dat ik denk ik ook altijd. Dus ik... Daadwerkelijk denk ik, van nee, dat mag gewoon niet. Als je gaat normaliseren om een dag niet te spelen... omdat je moe bent, dan gaat dat vaker gebeuren. Ja, ja precies. Jullie ja, hebben een ijzeren discipline. Is ook ja. Ja. Hey, ik ga een nummertje draaien. We hadden tijdens, uh, tijdens dat uh, muziek werd gedraaid... over uh, Anton Goudsmit. Die uh, zit natuurlijk in Brutma... en doet allerlei dingen. Dat vroeger ook een nieuw Cool Collective volgens mij. Maar hij uh, heeft uh, ook zijn aantal jaren... Uh, nu een bandje met uh, Frank Montis heet hij... en uh, Cyril Directie, de drummer. Frank Montes, de organist. Uh, en die hebben een, een cover van een welbekend nummertje, nou, luister eerst maar. Reggae Woman. Welbekend nummer van uh, Stevie Wonder meen ik. Uh, in de uitvoering van Montes Goudsmit en directie van hun uh, recente album. Dus we blijven even bij de nieuwe albums. Uh, dat heet Root Up. En als zij bij jou in de buurt komen. Ik zou zeggen ga ze altijd bekijken. Want dat is een uh, uh, feestje. Uh, ja jongens. Uh, uh, uh, ja het is duidelijk denk ik. Jullie willen door in, in de muziek. Um, willen jullie ook uh, verder aan het conservatorium en dan misschien zelfs uh, naar het buitenland studeren? Of uh, gaan jullie misschien uh, naar de bakermat van de Jazz, de Verenigde Staten? Ligt dat in de plannen? Of heb je sowieso dat plan, uh, ongeacht of je nou wel of niet naar het uh, conservatorium nou, zou gaan? Nou, het is, uh, het is lastig. Wij willen allebei zijn van plan om het tussenjaar te nemen. En in het tussenjaar zoveel mogelijk te reizen. En natuurlijk heel veel spelen, heel veel studeren. Uh, maar reizen en de scenes van andere steden ontdekken. En uh, als veel gebeurt is dat mensen een bachelor in Amsterdam of Rotterdam doen en dan master in New York. Dat is iets wat ik wel graag zou willen doen, om een master in New York te halen. Ja. Um, en ik denk eigenlijk wel dat ik gewoon auditie ga doen voor. Kijk, ik heb natuurlijk. Het kost ontzettend veel geld om audities te doen voor bijvoorbeeld Berkeley. In, uh, dat is in Amerika. Ontzettend ja. goed consortium. Maar ja. Misschien dat ik gewoon... Ik kan beter wel auditie doen dan niet auditie doen, want je verliest er niets van door auditie te doen. Mm -hmm. Dus uh, ik ga het waarschijnlijk wel gewoon doen. Maar ja, of ik aangenomen word, weet ik niet. Maar in ieder geval ben ik wel van plan om een gedeelte van mijn studie, waarschijnlijk dus mijn master, in het buitenland te doen en in mijn tussenjaar ook gewoon rond te rijden. En, en de Berkeley heeft dat dan ook zoiets als, uh, want ik ken het vanuit de, de, de jazz dan, maar heeft dat ook een, net zo'n pop-afdeling? Ja, uh, ja, ja. Het is vanuit de popkant, is het ook echt een begrip van dat iemand het is gewoon bizar goed daar. Ja. Dus ja, het is echt ja. heel goed. En, ja, Jonas, en ja, ik, jij wil graag ja. naar New Orleans? Dat, dat, is, dat ja, is duidelijk, ik, vanuit uh, je <laughs> muzikale voorkeur. Absoluut. Ik hou enorm veel. Inderdaad, Louis Armstrong was geboren in New Orleans. En ik ben niet. Is, ik vind het natuurlijk geweldig, maar er zijn ook heel veel andere mensen uh, die daar zijn geboren. Ja. En het is waar het allemaal is begonnen. En uh, een van mijn grote, zoals Winter Massalis en Thomas ja. Shorty, die het, ja. zijn er ook allemaal. Allemaal geboren geweest en die. Daar um, is, is gewoon allemaal begonnen. En dan sta je met z'n allen op straat gewoon te jammen. Het lijkt me echt geweldig. Maar behalve dat wil ik heel graag um, studeren in New York. Ja. Of dat is na mijn bachelor hier. Of weet ik veel wat. zie je? Of dat, ja. mijn bachelor, dat, dat weet ik allemaal niet. Maar dat lijkt me wel heel vet. Omdat ik daar. Ja, daar is ook alle geschiedenis. Er ja. nou, is dus niks mis mee om. Uh, om uh... Dat daar al over te dromen, denk ik. Nee, precies. Nee, maar en, maar uh, alle geschiedenis vond plaats in. Nederland. Ja, en met jullie gedrevenheid uh, heb je een grote kans dat je er gaat komen, nee, denk ik. Mooi. Nou. <laughs> hey, ik wou even nog een andere recent geformeerde band uh, of een plaat uh, introduceren. Dat is een band uit de omgeving uh, Amersfoort. De Nudes, uh, geheten, die brengen uh, jou ja, ook een vrolijke mix van jazz, electro en funk. Je merkt wel in je tweede uur doe ik iets meer funky, uh, moderne stuff. Uh, zelfs de Beats hebben ze uh, in hun repertoire. De uh, Nudes uh, en hun uh, album heet The Revenge of the Tritones. Uh, het bestaat uit uh, Arthur Rombouts op uh, piano Kies Jasper Verburg op uh, drums. Marco van den Akker uh, op uh, gitaar, op basgitaar. Uh, Leo Kuperberg op uh, saxofoons en, uh, saxofoon. En Gerald van Dijk. Op uh, trompet en ook. Hij speelt daar ook nog Flügelhoorn volgens mij. Uh, het nummertje uh, wat je gaat horen is een rustig nummertje um, de blauwe Vlinder. De Nieuws. Uit de omgeving uh, Amersfoort. Ook een uh, leuke, leuke band, zeker uh, voor de zomer, denk ik. Met uh, mooi weer. Ik zal er straks nog een nummertje uh, van draaien. Uh, ja, jullie uh, st staan al, uh, denk ik, gaan richting vakantie. Maar je zei je hebt eerst nog een week vol uh, tentamen, examens ah, ja, ja. uh, Hoe staan jullie voor? Het, nou, uh, we gaan gewoon door naar het volgende jaar. Ik ga gewoon door naar het volgende jaar, ja. We staan er hartstikke goed voor, ja. want mijn ouders luisteren. <laughs> <Okay>. <laughs> nee, maar ik, zoals ik al eerder zei... heb ik dus vier uur per week of zo... dat ik leer tijdens mijn eerste uur of vrij. Ja. En ik word echt voor gek verklaard altijd. Maar, ja, maar daardoor kan ik wel vier uur echt geconcentreerd leren... en dan kom ik best wel ver. Dus ik, zou wel, ik ga wel over. Ja. Dus dat is wel fijn. Komt wel goed. Komt goed. Hey, zeg, en bij jullie in de klas, hè? jullie klasgenoten. Ik weet niet, uh, weten jullie wat, wat van muziek uh, zij dan normaal niet uh, naar luisteren? Als het, ja, je, dat het is een hele andere muziek. Is uh, dat een beetje hip-hop ook? Uh, ja, best wel veel hip-hop. Hip dus ik heb hier toevallig een uh, nummertje hip-hop uh, met uh, jazz. Bas van Lier trio met uh, Def P van Osdorp Posse. Een van de pioniers van de Nederlandse rap. Uh, jaren 90, 80, eind jaren 80 geloof ik. Echte jazz mannen. Heet het nummer Echte Jazzmannen? De naam, ja, aangenaam, Kom maar checken waar de letters in de naam voor staan. Dat is blender, de bende met BL3. Uit bas van en de rapper, FP. Een vraag of een weet of een echte les. Hoe maak je echte jazz, mannen naar nou die echte jazz. Nou, het is een geheim, maar dat kan je wel verklappen. Dat beginnen met een lettergrijf en lekker laten klappen. Dan een buik van de basis voor de bas kan zijn. Hij hoort het en denkt het de Bas die lijn. Dus even zonder naam, check hoe dat kan zijn.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 check checken waar de letters in de naam voor staan Dat is Blended, de band en met BLD. Het was van Lee Trio en de Rappen FP Ja, Blender is de naam, ja, aangenaam Kom maar checken waar de letters in de naam voor staan Dat is Blended, de band en met BLD. Het was van Lee Trio en de Rappen FP ja, En schrijf die naam maar voor dan lekker met je hoofdletters Want het is een afkorting en het hoogt Dus druk op shift of pak een dikke stift En haal die naam hoog, want we zitten in de lift Zolang die drummen voor shaggy shuffle zijn Kan ik er wat van rollen met een dubbele rij. Op een koest die ze wassen want die trillen zo laag De beat zo lekker live dat ze killen vandaag Met volk die piano of een onder step Als ik die microfoon bevochtig met een spuw onderrep. Hoor je blender op je zender en ze volle ornaar Dikke jazz, voor je ass, hou je bollen paraat Want je moet die dope slikken als de kakken met dorst. Lekker vet op de track als een kat op de worst. Kijk, de willen wees ons, ze krijgen les van me Zo mag je echte jazzmannen, echte mannen, Echte jazzmannen Echte jazzmannen, echte jazzmannen.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 het was van en de rapper Ja, dat is even andere, een andere kattenpies, wou ik zeggen. Uh, vinden jullie dit wat? Of denk je van, nou, dit is... Uh, nee, vind ik hem niks. Ik vond die uh, jazz piano solo, vond ik wel goed. Ja, vond ik, Bas Verlier. <laughs> Ja, Bas Verlier is echt een goede... Goeie... Nee, we hadden het erover dat... Uh, heel veel jazzmuzikanten, hip hop-artiesten um, ja. ja. begeleiden omdat, zeker, ja, als hip hop-artiest heb je gewoon een hele strakke drummer nodig en de meeste drummers die zo goed zijn, die hebben jazz geleerd. Dus heel veel van die hip hop-artiesten die spelen alleen maar met jazzcats. Ja, dus dit was uh, die Dev P. Ik ben even zijn echte naam kwijt uh, van de Osdorp Posse. maar die speelde hier met de uh, bas van Lier op Piano en weer die Cyril directie op drum. Dus dat is uh, ja. uh, die dan ook met Anton Goudsmit uh, speelt. Harry Emery, bassist. Uh, Rob van der Wouw hoorde je trouwens ook nog op uh, trompet. Dus dat zijn allemaal uh, jazz, echte jazzmannen inderdaad. Ja, absoluut. Hey, uh, ja, we zitten al bijna richting uh, uh, het einde. Uh, nog een minuutje of tien... Um, ja, wat zijn jullie uh, uh, komende plannen voor de, voor de zomervakantie vakantie als uh, weet je wel, als al uh, school achter de rug is, wat heel ga je veel, spelen. heel veel, heel, ik heel dat, veel spelen. Ik wil terugkomen op ja, het dat, en ik dat wil dat drie ik keer zo goed zijn. Ik heb altijd dat na een vakantie dan wil ik zoveel mogelijk spelen, dan wil ik terugkomen op het konstoorum, dat de docenten denken van, Gas, wat heb jij gedaan op de vakantie? Ja. En dat wil ik elke vakantie. Ja, okay. En dan, daar doe ik echt mijn best voor. Veel zoveel mogelijk. En hebben jullie al heel veel, uh, je had het over het uh, concert in de Watertoren. Ja. Uh, hebben jullie nog andere dingen staan dat, uh, waar je op mensen wil uh, attenderen nu? Uh, dat, je, dat, je, moment... dat jullie te zien zijn? Nu nog niet. Oké. Okay. Nee. Nou, ja, de waterstoren is, uh, is heel erg open. Daar kan je gewoon dikstraan, daar kan je gewoon heen gaan. Oké. Okay. Maar uh, ja, veel, veel dingen zijn natuurlijk gewoon privé evenementen. Ja, ja. Hé, hey, ik draai een nummertje. Ik weet niet of je dit uh, kent. Het is uh, wat anders dan uh, wat we net hadden. Het is Arthur Ebeling. Uh, dat is meer een uh, ja, rhythm and blues uh, oh, man met uh, zang uh, en uh, geweldig gitaarspel. Ik ben altijd wel al een fan van hem. Een beetje ondergewaardeerde figuur vind ik altijd in Nederland. Dus ik wil een stukje van hem draaien. Dat heet The Rambler. Arthur Ebeling. Restless Ramblers on the road again. Are you with me? Yeah. Got a map and a toothbrush. A smoking radio. The funny places mm -hmm, that I've got to go. Wherever I'm going, I'm going with the flow. I'm a restless rambler, yeah. I'm living in my car. I got a coffee percolator mm -hmm, and a mean guitar. I meet a lot of people. Mm -hmm, When I'm working in the barn Some call me hardhead Some think I'm cool Well, I'm everybody's darling And I'm nobody's fool I bottle of mineral water yeah. A little bit of dope Bollick Soul And That's all you need When you're out on the road Arthur Abeling, uh, the Rambler. Uh, ja jongens, we zitten echt al uh, bijna tegen het einde van het programma. Ik hoop dat jullie het uh, leuk hebben gevonden op deze manier. Ik, uh, het is mijn bedoeling om je uh, ook ooit een keer uh, live iets uh, te gaan doen. Vanuit uh, de studio. Ja. Uh, dus jullie zijn nu uh, van harte al uh, daarvoor uitgenodigd. Maar dan moeten we dan een beetje uh, regelen. Daar heb ik enige ondersteuning voor nodig, denk ah. ik. Uh, want je kunt hier niet zomaar even wat uh, gaan spelen in de, in de microfoon. Uh, maar dat is dan voor een, voor een uh, volgende keer. Lijkt me heel goed plan. Ja. Uh, gaan jullie zelf uh, binnenkort nog, ga je nog naar Noordse Jazz of zoiets? Gaan jullie nog naar concerten uh, wat uh, nou, op de uh, agenda weet, staat? Noordse Jazz was uitverkocht. Ja, en, oh. ik denk 15 seconden. Ja. Echt joh. Ja, ging heel snel. Ik probeerde, hm. ik probeerde in te loggen en er stond. You are, 15.000ste in de rij. <laughs> <Yes>. <laughs> Nou ja, misschien is het beter de, om dezelfde te gaan staan in de toekomst. Ja, hè? Ja. Dan uh, word je uitgenodigd en hoe? je, je naartoe te ja. ja. <laughs> Nou, niet alleen backstage, on, on stage. Ja, ja. Dat ook, ja. Dat is een andere droom, uh, misschien. Uh, ja, ik uh, wil jullie uh, hartelijk uh, danken voor jullie aanwezigheid. Ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie het inderdaad ook uh, leuk hebben gevonden. Geweldig. Ik hoop dat jullie klasgenoten ook hebben geluisterd. <laughs> dat we nieuwe mensen nou. hebben kunnen overtuigen van het uh, belang en uh, de. Ja, de lol die je kunt hebben met uh, jazzmuziek en muziek in het algemeen natuurlijk. Uh, ja, jongens, uh, tot de volgende keer in ieder geval. Uh, willen jullie nog wat kwijt? Hebben jullie nog een boodschap? Hebben jullie nog een. Uh, eh? Dit is nog uh, je laatste kans, de laatste paar seconden. En dan gaan we eruit met een uh, nummertje van de uh, nieuws nog. Uh, Shopska heet dat. Dus, ja, nou, we vonden het ontzettend leuk om hier te zijn. Als je ons ja. uh, wilt boeken, kan dat op www.bannerman.gmo.com. En uh, ja, twijfel vooral niet. Doe het. En uh, tot misschien dan. En blijf jazz luisteren. Ja, keep on jazzing. En vooral niet... blijf luisteren naar ZFM Jazz ook mensen. Elke zondagochtend van 10 tot 12. Een team van presentatoren met ieder zo zijn eigen smaak natuurlijk. Vandaag was een speciale uitzending met de gebroeders Bellemel. En Nedo Jazz, noem ik het maar. Ik hoop dat je genoten hebt. Maak er een mooie weekend, of weekend, maak er een mooie zondagmiddag van. Misschien ga je het strand liggen. Of ga je toch nog even wat jazz luisteren? Op de bank gewoon. Misschien een nog beter idee. Hé hey jongens, bedankt. Tabé.